Hoe het de mens ook verder zal vergaan, aan het heelal zoals wij dat kennen, zou in de verre toekomst toch een einde komen. Het is nu al zo'n 12 miljard jaar oud, maar op de tijdschaal van de kosmos stelt dat niet zoveel voor. Het helal is dus een verhouding nog vrij jong en de naweeën van de oerknal zijn nog steeds merkbaar. Het levensvuur brandt nog maar net en de brandstof is nog lang niet uitgeput. Maar ooit zal al het gas in de ruimte verbruikt zijn en is de vorming van nieuwe sterren niet langer mogelijk. Over 5 miljard jaar zal de zon doven en is het leven op aarde niet langer mogelijk. Sterren die kleiner en lichter zijn dan onze zon... kunnen het nog vele honderden miljarden jaren volhouden... maar op de lange duur zullen ook zij uitdoven. Over ongeveer 1 biljard jaar gaan alle lichtjes in ons heelal uit... en zullen de ooit zo wonderbaarlijke sterrenstelsels... zijn veranderd in de kerkhoven van dode sterren. Langzaam maar zeker zullen deze overblijfselen uiteenvallen. Toevallige ontmoetingen tussen sterren veroorzaken dat een van de twee extra energie krijgt en dan de zwaartekracht van zijn stelsel ontsnapt. De ander zal juist energie verliezen en naar het middelpunt van het stelsel zakken waar kolossale zwarte gaten zullen ontstaan. Planeten zullen worden losgerukt uit de zwaartekrachtsgreep van hun al dan niet overleden moederster. En over 1 triljoen jaar is er van de oorspronkelijke grote schaalstructuur van het heelal niets meer over. Als in de verre toekomst zelfs de materie zou vervallen, blijven de zwarte gaten als laatste over. Als deze uiteindelijk zullen samenkomen, komt er een eind aan het bestaan van de laatste objecten in het heelal. Net als in de allereerste fractie van een seconde na de oerknal, zou de macrocosmos alleen nog maar uit microcosmos bestaan. Slechts een beangstigend leeg heelal blijft er over.